Boedige start. Bastiaan Nachtigal met het NOS-journaal. D66-leider Pechtold beschouwt een appartement dat hij van een vriend heeft gekregen als een privé-kwestie. In Den Haag ontstond discussie over een bericht van geen Stel... over Pechtolds appartement in Scheveningen, een cadeau van een Canadese oud-diplomaat. Sommigen vonden dat Pechtold de flat in het geschenkenregister van de Tweede Kamer had moeten melden. Kamerleden melden daarin geschenken duurder dan 50 euro. Volgens Pechtold heeft het appartement niets te maken met zijn functioneren als politicus. De diplomaat gebruikte de woning als pied-à-terre en Pechtold kon de flat gebruiken als het zo uitkwam. De politie heeft vanavond zes huiszoekingen gedaan in het onderzoek naar de schietpartij in Utrecht-Overvecht afgelopen nacht. Het gaat om vier huizen in Utrecht en twee ergens anders. Details wil de politie nog niet delen. Of er aanhoudingen zijn verricht is dan ook onbekend. Er werd vermoedelijk met een automatisch wapen geschoten op een rijdende auto. De twee inzittenden raakten gewond. Een 81-jarige vrouw die thuis lag te slapen... werd getroffen door een verdwaalde kogel en raakte ook gewond. Het treinongeluk in de Amerikaanse staat Washington... is misschien veroorzaakt door een obstakel op het spoor... onderzoek moet uitsluitsel geven. Bij het, onderzoek zijn vol, bij het ongeluk zijn volgens persbureau AP 6 doden gevallen... Autoriteiten hebben alleen laten weten dat het gaat om meerdere, dode, meerdere dodelijke slachtoffers. 77 mensen moesten naar het ziekenhuis. De trein ontspoorde en kwam op de snelweg terecht. Het ging om een nieuw stuk spoor dat vandaag in gebruik is genomen. Ook op de snelweg raakten mensen gewond. Thierry Baudet is door één vandaag uitgeroepen tot politicus van het jaar. Hij kreeg de stem van 39% van de leden van het één vandaag opiniepanel, ruim het dubbele van de nummer 2 VVD fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. De vorige twee keer kreeg Geert Wilders de titel. Het weer, vanavond eerst opklaringen met nevel of mist. Later vooral bewolking, bij minima tussen 4 en 0 graden. Het kan door bevriezing van de mist glad worden. Morgen veel bewolking, soms motregen en in het westen zonuren nu een dan zon. Het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het enorm. Dan heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Kerst. F. Dit is Kerst met CFM met men nu het laatste uur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 Mijn einde komt, zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen. Tienduizend jaar. Zegen ons, wees ons genadig, licht over ons uw aangezicht. Meer dan dat Zo eindeloos Veel meer Was de prijs Die u betaalde Heer In een graal Verborgen door een steen Toen u zich had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 Toen u zich gaf, geborpen en alleen, als een roos, geplukt en weggegooid, nam u de straat en dacht aan mij.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 Storm met u dichtbij, ik ben van u. En nu van mij. De diepste zee is vol.